Tijdens de feestdagen zijn de Nederlandse militairen in het buitenland ver weg en zonder hun geliefde en familie. Hoi schaad, ik mis je heel erg. Jan Slachter reist met persoonlijke wensen en groeten af naar Kabul en Mazar-e-Sharif. Fijne kerst, papa! Kerst. Missie Max, zondag 25 december om tien over half vijf bij Max op Nederland 1.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 Hoe kom je als 55-plusser weer aan de slag... nu de werkloosheid week na week oploopt? Ik praat zometeen met Marcel Smit. Hij is 56. Hij solliciteerde zich suf kwam niet aan de bak en toen liet hij zich uiteindelijk maar omscholen tot pedicure. En zometeen komt hij er alles over vertellen, want het is best een succesverhaal. En we gaan het eerst hebben over het volgende. Want vandaag, u heeft dat ongetwijfeld uh, gehoord of gezien... hebben duizenden Tsjechische burgers afscheid genomen van oud-president Havel. De Tsjechische schrijver en oud-president Václav Havel stierf gisteren, 75 jaar oud... in zijn vakantiehuis op het platteland van de Bohemen... In de hoofdstad Praag wordt gerouwd. Veel mensen rinkelden met hun sleutels. Precies zoals ruim 20 jaar geleden demonstranten deden... om hun afkeer van het communistische systeem kenbaar te maken. Het lichaam van de man die Tsjechoslowakije bevrijdde van het communistische bewind... wordt vandaag overgebracht naar Praag. Mijn gast van vanavond uh, werkte samen met uh, Václav Havel. Eerst uh, toen hij nog uh, dissident was. En later ook toen hij president werd uh, van de Tsjechoslowakije. Dion van den Berg, welkom. Dank je. U werkt nu bij IKV Pax Christi. Ja. Vroeger was dat uh, IKV. En in die hoedanigheid uh, kwam u ook... Uh, in contact met Havel. Uh, uh, Eerst even die sleutels die ik net hoorde. Ja. Kent, kent u dat eigenlijk, dat gegeven? Ja, dat was toen, aan het eind van die periode... dus kort voor feitelijk de val van het communisme... was dat een wijdverbreid gebruik geworden. Ja. Dus je zag het ook in andere landen. Aanvankelijk eerder, met die kleinere bijeenkomsten... was het minder een, een gebruik. Ja. ja, en dan durfden ze dat dan wel, dat rammelen met die sleutels? Uh, nou ja, op het laatst stond dat hele plein... Hè, dat hele grote, loeigrote Wenceslasplein in Praag... stond helemaal vol... Een beetje tagrierpleinachtige tafereelen En ja, daar kwamen niet zoveel politiemensen op dat plein toen. Nee, dus kon je best met die sleutels keer gaan. Dat was best veilig. <laughs> Goed, u heeft hem uh, meerdere malen ontmoet. Uh, welke ontmoeting is u eigenlijk het meeste bijgebleven? Uiteindelijk toch wel de meeste toen hij president was en hij ons ontving op de Burg, hè, daar heb je de presidentiële residentie, zijn werkpaleis zou je kunnen zeggen, op de Burg, boven Praag. En hij had ons uitgenodigd. En dat, ja, dat, vond hij, dat vond hij leuk om mensen die hij kende van vroeger, toen hij nog dissident was, om die mensen uit te nodigen en ze te laten vertellen hoe dat nu ging en welke plannen dat hij had. Want hij ging natuurlijk wel door met zijn missie om te werken aan dat ene Europa. Dat was zijn grote missie. Ja, wat, wat, maar hoe was dat op die Burg? Ik bedoel, dat is prachtig zo. Hè? Boven Praag. Ik bedoel, en daar kwam u daar als Nederlander? En daar stond hij dan. En daar was die de dissident inderdaad opeens nou ja, president. Hij dat is wel... stond niet meteen bij de deur te wachten. Het was ook een man dat van... weer niet. het was een toneelschrijver. Het was ook een man van het toneel. Hij had de presidentiële wacht weer opnieuw in het leven geroepen. Oh ja? Dus dat ging echt stap voor stap. En dan moest je antichambreren, moest je wachten. En dan werd je binnengeleid. Ja, dat hoorde een beetje bij het spel. Hij Wat vond... zei hij dan toen u daar binnenkwam? Nou ja, dat was natuurlijk vreugde. Dat was natuurlijk gewoon leuk. En, en hij sprong overeind en hij schudde ons de hand. Ik was samen met Minja Faber secretaris van het IKV, dat was natuurlijk een mooi moment. Als je na al die ellende van die jaren, dat je elkaar zo moeilijk kon bereiken... geen fax, geen internet, uh, brieven moesten gesmokkeld worden... duurde soms een half jaar voordat je een antwoord terugkreeg. Dat was zo moeizaam. En als je elkaar dan ontmoet en gewoon kunt discussiëren met een goed kop koffie... Ja, dat heeft al wat. En bleef dat bij de koffie? Of, uh... Nee, dat bleef niet bij de koffie. <laughs> Goed, want heel even, hè, de vredesorganisatie IKV, toen, hè, u noemt Minjan Faber, veel mensen kennen die club van Minjan Faber. Wat, wat, wat deed u toen voor Havel uh, voor in die tijd? Nou, met HVL, wat er, wat er feitelijk gebeurde was in West-Europa, waren we bezig met de strijd tegen de kruisraketten, dus voor de ontwapening... de dissidenten, Havel en anderen... ik denk ook aan de beelden van Solidarność in Polen... die waren bezig met de mensenrechten. En de grote uitdaging was om die strijd voor de mensenrechten... te verbinden met de strijd voor ontwapeningen. En dat was een hele moeilijke intellectuele discussie. Want de Koude Oorlog, met al die wapens van het Warschau-pact van de NAVO... wilde eigenlijk die discussie niet hebben. Uh, dus je moest... Tegen de klippen op proberen die discussie vorm te geven. En hij heeft, Havel, heeft daarbij een ongelooflijke belangrijke rol vervuld. Ja, hoe, hoe belangrijk? Nou, door, door, door vooral uh, het visioen te schetsen van één Europa. Uh, hij was niet zozeer bezig met de, met de discussies, politieke dingen van alle dag. Hij was bezig met de visioenen. We komen uit dat ene Europa, we moeten terug naar dat Europa. En mensen moeten zelf kunnen besluiten wat ze willen. Uh, en hij heeft heel goed, heel rustig die lijn vastgehouden. En, en dan natuurlijk heel veel mensen mee gemobiliseerd. Ja, wat was de kracht van hem? Zijn rust, denk ik. Maar hoe zag je uh, dat dan? Want u heeft hem ontmoet. Uh, hij was bedoel... ook gewoon heel rustig. Uh, hij was ook wel eens hoor, als dingen niet lekker liepen. Maar hij was niet heel erg opgefokt, voortdurend bezig met dit en dat. Hij had een heldere lijn. Hij, hij wilde weg bij de leugen, de leugen van het communisme. Hij wilde weg bij de leugen van de bewapening en de koude oorlog. Mensen waren bang van het communisme. De wereld was totaal anders. En we dachten dat we die koude oorlog nooit zouden overwinnen. En hij heeft gewoon, samen met anderen, hij was heel belangrijk, de weg gewezen. Om voorbij die muur te denken. En alleen al het denken voorbij de muur, dat heeft ongelooflijk veel mensen... Uh, mee op pad geholpen. Ja. Die, die raakte daardoor geenthousiasmeerd. En, en waar raakte u door geenthousiasmeerd? Ik bedoel, wat raakte u als, hij, als u met hem sprak? Nou ja, de momenten dat je er bent, dat ik in Slowakije was, andere landen dan heb je contact met die, met die paar dappere mensen die daar zijn, die dat werk doen, die zich uitspreken, die vaak weer in de bak belanden en dan toch weer doorgaan met dat werk. Dus dat zijn mensen die hebben een, een integriteit, die hebben een inzet. Dat komt van diep uit hun wezen. Waardoor je denkt: van ja, als zij, als zij niet ophouden met dat werk dan kunnen wij het natuurlijk ook niet. Dus dat, heeft, dat, dat, dat schept een band. Ja. En, en wat voor band is dat dan, die je met zo iemand hebt? Ja, dat is een band dat je, dat je het met elkaar oneens kunt zijn en dat je toch weet dat je elkaar niet los gaat laten. Dat klinkt een beetje gek hè? en een beetje kleft misschien. Maar het dat waren natuurlijk... Het zeggen, maar... Ja, ja. Maar, maar dat zijn natuurlijk... Heel... Je hebt zo weinig momenten dat je elkaar echt kunt ontmoeten. Ja, want hoe... vertel daar eens wat meer over. Hoe ging dat dan? Want u was dan van dat IKV. U wilde eigenlijk uh, toch een beetje de wereld verbeteren... en de wereld beter maken. U wilde ja. ook HVL helpen daar ja. Ja. in uh, Tsjechoslowakije ja. en, en nou ja, dan, dan uh, pak je dat je was. koffertje in en dan ga je daar naartoe. Hoe en gaat ja, dat? Het was, was natuurlijk heel moeilijk. Je kon er niet zomaar naartoe. Je moest een visum hebben. Dus het was bekend... Je ging er één keer naartoe. Dan werd je opgepakt, dan werd je eruit gedonderd. Dan werd je verwijderd uit het land. En dan kwam je op de zwarte lijst. En dan bleef je jarenlang op die zwarte lijst. Dat is bij u ook gebeurd. Dat is bij mij ook gebeurd. Hoe ging dat dan, dat eruit gooien? Ja, dat was heel vreemd. We hadden een conferentie. En de kracht van Garta 77 was, van Havel en de andere was... dat ze dat ook aankondigden en dat ze dat niet allemaal in het geniep deden. Dat ze dus gewoon hadden aangekondigd en we gaan die conferentie organiseren. Dus toen die conferentie begon, toen zei de voorzitter... ik meld de aanwezigen dat de politie is gesignaleerd aan het begin van de straat. Gaat u door. En die spreker ging door met de opening. En even later, ze staan nu onder aan het trapgebouw. Gaat u door, meneer de spreker. En dat was zo bizar. Dus ze negeerden gewoon wat zou gebeuren, namelijk dat die... Conferentie zou worden ontbonden. En toen het eenmaal zover was, zaten wij met alle mensen uit het buitenland in het ene politiekantoor en de mensen, de, de Tsjech-Slowaken... de Tsjechen en de Slowaken zaten in een ander politiekantoor... want we werden gescheiden. En toen hebben wij met al die buitenlanders... ter plekke die conferentie doorgezet... en persberichten geschreven. Ja. Vanuit de politiecel? Vanuit, vanuit, nou ja, dat was geen cel. We waren met te velen. Dus we hadden een ruimte geclaimd. En we hebben ook koffie geclaimd en thee. En ja. ze waren zo ja. totaal verrast dat ze ons ook koffie en thee brachten. En hebben we lelijke persverklaringen geschreven... en die vervolgens, toen we weer op Amsterdam stonden... de ochtend erop, hebben we die de wereld ingestuurd. Ja, maar toen toen u weer in Amsterdam stond... dan was het niet zo dat je inderdaad een maand later weer eens even op bezoek kon gaan. Nee, dat HV. heeft een half jaar geduurd. En een half jaar later kreeg ik een, uh, konden we een uitnodiging regelen... via de Vredesraad van Tsjechoslowakije. Dat heette dan een onafhankelijke vredesgroep. Maar dat was feitelijk de partij, dat was de staat. Dat waren de communisten. Maar we hadden gezegd, nodig ook meneer Faberuit en meneer Van den Berg. En dat deden ze. En toen kwam ik dus, dat was, dat was tien maanden voor... Feitelijk, de verleden revolutie, kwam ook opnieuw tsjechisch slowakije binnen. En hebben we ook weer opnieuw uh, met allerlei mensen gesprekken gehad. En, uh, en het graf bezocht van Jan Pallag, de bekende student... die zich in brand had gestoken met, uh, met het onderdrukken van de Praagse lente. Ja, en, en ook weer Havel uh, ontmoet. Toen hebben we hem ook weer ontmoet, ja. Ja, en, en dan herkende hij u dan ook? Want het waren zoveel oui. mensen, u zei net, we nee, zaten je, met z'n allen in zo'n ruimte. Het was natuurlijk altijd druk en het was altijd. Uh, het waren inderdaad ook wel ruimtes, soms wat minder verlicht. En, uh, d, d, d, d, d, d. Maar nee, we hebben, we hebben elkaar wel herkend. U ja, had maar. het net over brieven smokkelen. Hoe ging dat? Ja, dat was heel moeilijk. Je, er was geen fax. Je kon niet zomaar een brief met een postzegel sturen. Dus dat moest altijd met mensen mee. En natuurlijk het liefst met mensen die ze niet verdachten van. Enige illegale, of dat vonden ze dan een illegale activiteit. En dan duurde het vaak weer heel erg lang eh, voordat er een reactie kwam. Want zo'n brief moest dan weer worden overgetikt met karbonpapiertjes. Met en dan werd dat verspreid en dan werd er over vergaderd en dan werd er weer iets geschreven. Garta 77 werkte altijd met drie woordvoerders. Dus elke keer waren er wisselend. Per jaar waren er drie andere woordvoerders. Want ja, die mensen verdwenen vaak in de politiecel en dan de gevangenis in. Dus dat roteerde. Dus het was een hele operatie om, uh, om, om ja, echt inhoudelijk met elkaar te discussiëren. Ja, en, en de inhoud? Het ging dan over de idealen. Het en... ging dus heel erg over de vraag van hoe komen we uit die, die koude oorlog. Er waren veel mensen, ook dissidenten, die zeiden... ja, we moeten de lijn van Reagan en Thatcher volgen. Hè, dus, dus gewoon dood bewapenen, zoals de Duitsers dat noemen, doodrusten. Er waren anderen die zeiden nee, nee, want dan zijn wij deel van die koude oorlog. We moeten juist een alternatief hebben. We moeten die, dat hele idee uh, van dat conflict tussen communisme en kapitalisme... dat moeten we overwinnen. Ja, en, en uh, toen hij eenmaal aan de macht kwam, hè, toen, het, toen de hele omwenteling was geweest, toen uh, ja, het Warschau-Pact uiteenviel. En uh, toen werd hij inderdaad de eerste president van de Tsjechische Lowakije. Uh, toen heeft hij ook nog contact met hem gehad. Heeft u toen ja. ook echt nog inhoudelijk contact met hem gehad? Ja. En hier vandaan ook hem nog ondersteund in zijn nieuwe rol. Nou, dat was niet zozeer uh, nodig... omdat hij als president natuurlijk overal binnenkwam. Uh, maar hij heeft een belangrijke rol vervuld... vooral ook nog tijdens de oorlog in Bosnië-Herzegovina. Dat volgde vrij kort na de val van de muur... 1991 Kroatië, 1992 oorlog in Bosnië-Herzegovina. En toen heeft hij in de zomer van 1993 nog een conferentie uh, bijeengeroepen En hij was zelf de voorzitter van die conferentie... op een van zijn paleizen uh, bij Praag... waar mensen uit, uh, uit Bosnië-Herzegovina ook... En, en vredesactivisten uit heel Europa... met hem hebben nagedacht van... hoe komen we uit die verdomde oorlog? En hij is zich dus blijven inzetten voor, ja, voor dat zoeken naar vrede... En, en, en voor de menselijke waardigheid. Ja. En, en wanneer hoorde u dat hij uh, was overleden? Ik hoorde het pas gistermiddag. Ja. Ik had het ochtends niet gehoord. Nou, dat is een klap. Ja, we zitten nu weer in Europa met een krankzinnige crisis. En mensen hebben het over de euro. We moeten de euro redden. Het gaat weer over geld. En we hebben zo'n ongelofelijke behoefte in Europa aan mensen die een visioen hebben. Die weten dat Europa niet over geld gaat, maar over vrede en democratie. En ja, als je dan juist in deze tijden van crisis zo'n man moet missen... Dat is een hard gelach. En ik zou dan ook alle politici willen oproepen... om goed na te denken over dat voorbeeld dat hij en anderen met hem gesteld hebben. We hebben echt behoefte aan Europeanen van zijn kaliber. Ja, en nou is hij er niet meer. Nee. Nou, ja, nou, is hij, nou goed, er wordt heel goed natuurlijk gereageerd door de Tsjech... door de allerlei mensen. Dus goed blijven nadenken over hoe hij die dingen zag... en proberen dat door te trekken. Ja, Op de site van uh, IKV Pax Christi verscheen vandaag... hoe kan het ook anders, zou ik bijna willen zeggen... een gedicht van Havel. En, en u wees mij net voor de uitzending nog even de kern aan. Misschien moeten we eindigen door dat voor te lezen. Ja. Het staat in ons meerjarenprogramma, dus we laten ons voortdurend inspireren door hem. En die ene belangrijke strofe die luidt... hoop is ergens voor werken omdat het goed is. Niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Goed. Mag ik u danken voor uw komst? Graag gedaan. Dion van den Berg was dat van de vredesorganisatie IKV Pax Christi. En als IKV'er was hij veel in aanraking met Tsjechoslowakije en ook een aantal keer met Havel. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. Ja, we gaan het hebben over werken. Het zat net al even in dat uh, gedicht van Havel... Werk is belangrijk en misschien moet je ook wel hoop houden... ook om een nieuwe baan te kunnen vinden. Want we horen eigenlijk alleen maar berichten... dat er allerlei ontslagen vallen. Ik geloof dat de twintig grootste werkgevers... de komende tijd 37.000 banen gaan schappen in Nederland. Nou, dat is nogal wat. En wat betekent dat dan voor de werkeloze 50 of 55-plusser? Daar ga ik het over hebben. Met de 56-jarige Marcel Smit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want u raakte ook uh, werkloos. Uh, u werkte in de verpakkingsindustrie. Had te maken met, met dozen, hè, om het maar even heel simpel te zeggen. U raakte werkloos door omstandigheden. En uh, ja, toen kon u niet meer aan de bak komen. En toen heeft u zich omgeschot tot pedicure. Nou, moet u me eerst even uitleggen. Want we gaan het zo hebben over hoe dat hele traject is gegaan. Maar waarom dan pedicure? Ik kan me heel veel andere beroepen voorstellen, maar dat dan weer net niet. Nou, ik zocht ook iets, uh, op een gegeven moment kwam ik erachter, met mijn handen werken. En uh, fijn mechanisch. Met kleine mesjes, want dat deed ik ook al in de kartonage. Ik maakte modellen van karton. En nou ben ik met mesjes bezig, met voeten. Ook een soort verpakking? Ja, ik zorg dus, of ik probeer te zorgen... voor een verpakking en omhulling van die voeten... dat ze ook weer beschermd worden. Net als de verpakking die ik eerst maakte voor wijnglazen. Ja. Dus het heeft eigenlijk heel veel met elkaar te maken. Ik probeer mensen uh, een stuk te begeleiden... dat ze weer stevig op hun voeten kunnen staan. Ja. Een aantal weken. En dan begint het proces weer van voren aan. En de associatie met uh, Vies, wat ik er dan bij heb? Nee, dat is eigenlijk niet zo. Nee, het is gewoon, je moet natuurlijk wel hygiëne-maatregelen in hand nemen. En uh, ja, voeten wassen vooraf. Uh, ik heb zelf handschoenen aan. mondkapje voor als ik vrees. Uh, nee hoor, dat is uh, op een aantal dingen letten. en Voor de rest is het helemaal, helemaal niet vies. Nee, nee hoor. Want dan ben je zeg maar bijna 55 en dan raak je werkloos. Je hebt altijd een goede baan gehad. En dan opeens is die baan er niet meer. Wat dacht u eigenlijk toen u te horen kreeg dat dat contract niet werd verlengd? Nou, eerst uh, heel veel verdriet, angst voor jij en nu, die hypotheek. Hoe moet het nu allemaal? Maar uiteindelijk, ja, ik ben altijd in mezelf blijven geloven. En, en, en um, uh, dan natuurlijk met al dat gesolliciteerd, prima. Maar blijven geloven in je eigen drive. Wat vind je fijn? En steeds verder zoeken naar een mogelijkheid om toch weer in die maatschappij te kunnen stappen. Maar goed, toch ben je dan van de een op de andere dag, zit je thuis? Ik bedoel, hoe bent u die eerste dagen doorgekomen of die eerste maanden? Weet u dat nog? Mm, nou, gewoon mee vroeg opstaan met mevrouw. En uh, zorgen gewoon, meedraaien in het huishouden. En op tijd uh, uh, een dagje gaan fietsen, stampen, energie kwijtraken. Want uh, ja, als je maar blij thuis blijft zitten, dan nou, gaat het niet goed. Nee, nee. En wanneer niet. bent u begonnen met solliciteren? Meteen. Gelijk. Ja, want dat is ook fijn om te doen. Want dan komt er ook een bepaalde regelmaat in, in, in je leven. En uh, uh, ja, uh, die zorgen dat die, die, die, die regelmaat erin blijft en, en de drive houden en af en toe echt zorgen dat je uh, ja dat lichaam moet ook ontspannen... en weg, uh, uit huis, uh, wandelen, fietsen, iets doen. Ja, maar, maar goed, dat solliciteren, hoe ging dat? Was, dat? was dat makkelijk? Nou, de eerste tijd had ik het uh, gevoel... oh, dat duurt heel eventjes en dan heb ik zo weer wat anders. Maar al vrij snel kwam ik erachter dat het toch door... Uh, het mag natuurlijk niet, maar leeftijdsdiscriminatie kwam ik uh, ja, eigenlijk bijna nooit in aanmerking. noemen ze een voorbeeld dan, hoe ging dat dan, leeftijdsdiscriminatie? Nou, dat lees je nergens, maar op, je krijgt altijd een afwijzing. En dan eigenlijk weet je zeker dat je geschikt bent voor die, voor die functie, maar nee hoor, toch niet, jammer. Ja, en, en dat zijn dan de vooroordelen over oudere werknemers? Ja, ja. Ja, die zijn er. En, en dat hoor je natuurlijk links en rechts natuurlijk wel. En dat, dat ze wat trager zijn, uh, te snel of veel een eigen mening hebben. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik bedoel, maak gebruik van de ervaring en, en, en de coachingsfuncties die ze, die, die ze daarin kunnen vervullen. Nee, prima. En kon het UWV u dan niet goed helpen? Ik bedoel, die, die moeten mensen zoals u toch aan de slag helpen? Ja, dat zouden ze eigenlijk moeten, maar ik heb daar eigenlijk weinig begeleiding van gehad. Eigenlijk helemaal niet. Nee, nee, ik vind het toch uh, jammer dat ze, dat ze niet veel meer... Uh, de mensen die dan geen werk hebben, proberen te coachen in het stuk... dat ze helemaal in hun waarde terugkomen. En als ze weer helemaal in hun waarde terugkomen, dan komt die baan vanzelf. Ja, hoe bedoelt u dat? Nou, niet, niet alleen maar primair gericht op werk vinden. Nee, laat de persoon die geen werk heeft terug uh, weer in, in zijn eigen kracht komen. En dan komt die baan vanzelf daarna. Ja, Wat ben je die eigen krachten even kwijt dan? Als je zo uh, zeg maar op, op die leeftijd werkloos gaat. Ja, vooral omdat je constant afwijzingen krijgt... Van, terwijl je weet dat je wel voldoet ja. aan de kwalificaties voor die functie. Dus u werd onzeker? Tuurlijk. En ook de angst die blijft ja. voor de toekomst. Van ja. hoe moet het nou direct... Dan, dan zie je zo'n heel in de verte zo'n zo doek op, uh, omhoog komen van, van de bijstand. Of zo. Dat wil je toch helemaal niet. Echt niet. Nee. En, en hoe voelde u die angst dan? Ik bedoel, wat deed dat met u? Nou, gewoon heel erg. Uh, um, ja, dan krijg je toch een bepaalde onzekerheid. Terwijl, terwijl ik die eigenlijk nooit gehad heb. Dus dat is een heel, heel vreemd dubbel gevoel: vertrouwen in mezelf. Dat ook blijven voelen. En, en, en, en maar die angst, die, die, die begint dan toch, toch te knippen links en rechts. Een beetje in zo'n raar hoekje. Dat is nee, niet fijn. Nee. En hoe reageert uw omgeving? Nou, die heeft me altijd ontzettend gesteund. En dat is, dat is ook heel erg fijn. Dat er een, een vangnet om je heen is, die je daar ook helpt. Van je ja. bent goed bezig, prima, gaat goed zo. Ja, maar goed, dat kunnen ze wel zeggen. Maar als er uiteindelijk geen baan komt. en elke keer weer die afwijzingsbrief in de bus. Ja. Dan, uh, dan op een gegeven moment. Uh, dan, dan ja, begint je te lachen. Maar het was natuurlijk om te huilen, of niet? Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, dat is niet om te huilen. Omdat uh, als je blijft geloven in je eigen kracht. dan kom je er. Ja. Maar goed, dat is wel heel moeilijk als ja. je dus elke keer wordt afgewezen. Dat zei u net al. Ja. Daar word je natuurlijk toch onzeker van. Ja. En wat was nou het moment dat u dacht van... ja, dit moet toch anders. Ik, ik moet niet meer wachten op dat UWV. Ik ga niet meer wachten op die, op die, op die, op die vacatures. Ik, ik neem het heft in eigen handen. Nou, toen ik een jaar geen werk had... Toen, uh, uh, toen begon op een gegeven moment een moment te komen bij mezelf. Ja, Marcel, als je nou niet nog kijkt of er iets in een andere sector iets is... Dan, dan kom je misschien in een heel vervelend stuk terecht. En toevallig liet ik mijn voeten doen. Want ik had last van wat eelt op, op mijn tenen. En toen ik, die voet, toen ik mijn voeten liet doen bij een pedicure... die zei toen tegen mij van, nou, je kan hier ook een opleiding volgen. En toen, toen kwam ik thuis met die opmerking naar mijn vrouw en mijn kinderen. En uh, nou, die, Marcel, je gaat toch niet in die voeten zitten frutten? <lacht> nou, toen ben ik toch eens gaan onderzoeken en ook eens gaan kijken... wat is er voor een markt voor en hoe gaat dat dan? En... Uh, toen bleek dat er dus, zeker met ook de verrijzing, alleen maar meer vraag is. En uh, nou, toen ben ik vorig jaar september begonnen met die opleiding. En hoe lang duurde die opleiding? Negen maanden voor mij. En uh, ik kon het niet overdag volgen, want dan zou ik worden gekort in mijn uitkering. Ja, dat is een heel raar stukje bij het UWV. Maar goed, uh, ja, hebben ze hebben ook een regels te houden. Dus ik heb een avondopleiding gevolgd. En overdag studeerde ik dan, uiteraard naast het solliciteren. Want die verplichting die had ik natuurlijk. En... Uh, en op een gegeven moment was het maandagavond. werd ik gevraagd om iemand mee te nemen. En daar kon ik dan in het bijzijn van, uh, van de lerares uh, op oefenen. Allerlei technieken. En donderdagavond was het theorie. En afgelopen augustus uh, heb ik dan mijn diploma gehaald. En uh, nou, toen had ik tijdens de opleiding al een klein stukje dat ik dacht van ja, ik, ik vind het toch net iets te technisch. Ik vind het nog steeds ontzettend interessant. Maar ik zocht een bepaalde balans. En die heb ik kunnen vinden in een. Uh, voet- en onderbeenmassage. Dat doet u erbij? Dat doe ik erbij. Ja. En uh, juist die twee dingen samen... Oh, leuk, woordspeling. <laughs> die uh, maakt dat, uh, ja, dat, dat er weer een balans in, in dat hele verhaal is. Juist die ontspanning is ook heel erg belangrijk. Maar u, bent nou, u heeft nou een eigen bedrijf? Ik het, heb nu dat dat eigen, een eenmanszaak, zo heet dat dan officieel. En, en aan dat, huis. En dat loopt goed? Nu, ik ben net begonnen, een paar ja. maanden. En uh, ik heb een aantal behandelingen kunnen doen. En uh, ik krijg steeds wat meer vraag. Hartstikke leuk. Ja. Nou, dus u bent helemaal blij nu. Ja, ja En u... ik heb mijn plekje weer in de maatschappij kunnen vinden. Ja, u wilt niet, uh, of u zou niet meer terug willen naar uw oude beroep in die verpakkingsindustrie. Nee, nee, nee, dat zou ik zeker niet meer willen. Nee, nee. want de, dit, dit, e, een, deze eenmanszaak heeft mij ook natuurlijk. Ik heb ontzettend veel vrijheid daardoor, want ik neem de beslissing of ik wel of ik niet, iets niet ga doen. En dat is, dat is ontzettend fijn. Ja. Nou, nou is het natuurlijk heel moeilijk om aan de bak te komen als 55 plus. En nou dan kan ik me voorstellen dat de mensen luisteren en denken... ja, dat klinkt allemaal goed, maar, maar ho hoe zou ik dat nou moeten aanpakken? Wat zou u hen adviseren? Um, probeer te zoeken naar iets waar je, een hele, waar je passie in ligt. En kijk of je dat zou kunnen uitbouwen tot een gedeelte van een baan. Uh, eigen bedrijf, leuk... Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar ga echt op zoek naar je, naar je passie, naar je drive. Want ja, op die manier kan je gewoon nog een flink aantal jaren een hele mooie functie in de maatschappij vervullen. Ja, want u wilt nog wel even doornemen. Oh ja, zeker. Aan. Want u, zeker. U, u moet misschien nog wel even door, want straks tot 67. Ja, maar dat geeft toch helemaal niks? Dat op maakt deze helemaal manier niet. Nee, nee, nee. En dat het flexibele is natuurlijk heerlijk. Ja, ja. Nog, nog heel even, want vorige week kwam minister Kamp uh, ook uh, aan het woord eigenlijk hè, weer over hoe je aan de bak zou kunnen komen als je werkloos bent in Nederland. Hij wil eigenlijk de regels een beetje aanscherpen en tot slot uh, van dit gesprek wil ik toch nog heel eventjes naar hem gaan luisteren, want hij zei uh, bijvoorbeeld het volgende over het verhuizen van een werkloze. Maar als je in Groningen woont en er is uh, werk voor jou in, uh, in Zeeland... Ja, dan uh, moet je ook naar Zeeland toe gaan om dat werk te doen. Je moet niet met een uitkering aan de kant blijven staan... terwijl er in Nederland werk voor je is. Ja, zou u willen verhuizen voor een baan? Had u dat willen doen? Als het een echt een leuke baan is, dan zou ik best wel willen verhuizen. Ja, dus u ja. bent het wel met Kampen eens dat je dat zou moeten doen? Ja, maar... Het is, het is wel heel belangrijk dat je mensen dan heel erg goed begeleidt in die overgang. En niet zomaar, oh hier hebben we werk en dan uh, vier maanden en dan daar vier... oh hup, naar, nu naar Groningen. Nee, dat werkt natuurlijk nee. niet. En, en Kamp zei ook van, ja, je moet dan ook maar werken voor wat minder geld. Um, Gewoon lage ja, salaris. Lage salaris, ja. Nou, ja, er staat natuurlijk heel erg druk op het inkomen, sowieso. Dus ik denk dat sowieso een, een lage salaris voor heel veel mensen ook wel de eerstvolgende eerst instap weer is. Ja, dus als u zeg maar, een goede baan aangeboden had gekregen... in de verpakkingsindustrie ergens in Groningen... tegen een lager salaris... dan was u bereid geweest om dat te doen? Als het uh, binnen een bepaalde marge was uh, gebleven, ja. Dan had u dat gedaan. Ja. Maar dat hoeft u nu niet meer? Nee, dat hoeft nou zeker niet meer. Want u heeft een nieuw beroep. Ja. Pedicure. En daar kunt u nou uw werk uh, of uw geld mee verdienen. Ja, dat is, gaat zeker lukken. Goed. Ja. Nou, ik wens u daarbij heel veel succes. Oké, okay, dank u wel. Dank u wel, Marcel Smit. Goed, dat was het. Twee dingen voor vandaag. Morgenavond, vanaf 8 uur, is Max er weer met de twee nieuwe dingen. En als u nou de uitzending wilt terugluisteren... of laat anders ook even weten wat u van ons vindt, dat hebben wij graag. Ga dan naar onze website tweedingen.nl. Willemijn Veenhoven is van de omroep BNN Today. En wat ga je doen, Willemijn? Uh, nou, onder andere hebben we het uh, ook over de dood van Kim Jong-il. En dat doe ik uh, met Floortje Dessing, ja. die uh, natuurlijk onlangs geweest, uh, ja, ja. in Noord-Korea is geweest. En onder andere met Frans Timmermans, die uh, als, uh, uit zijn tijd als diplomaat uh, veel Noord-Koreaan heeft gesproken. En heel goed weet hoe het daar aan toe ging. Uh, dat nou en allemaal nog veel meer leuke dingen. Na het nieuws van half negen, hier is Jobboot. boot. Radio 1, het NOS Journaal.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 Hij zou betrokken zijn geweest bij een plan om de Sjiïtische premier al-Maliki te vermoorden. Lijfwachten van de Soenitische vicepresident hebben daar verklaringen over afgelegd. Het arrestatiebevel tegen al-Hashemi komt een dag na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen uit Irak. De omstreden Marokkaanse imam al-Mahrawi komt waarschijnlijk niet naar Nederland. Hij heeft geen visum aangevraagd. Bovendien zijn er volgens minister Roosentaal redenen om een visum te weigeren. Die maam is omstreden, omdat hij voorstander zou zijn van het uithuwelijken van jonge meisjes. SP-leider Emiel Roemer is door het publiekspanel van 1Vandaag... gekozen tot Politicus van het Jaar. Hij kreeg 24% van de stemmen. Premier Rutte werd tweede. De parlementaire pers koos Rutte gisteren als Politicus van het Jaar bij de NOS. En bij die verkiezing eindigde Roemer als tweede. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 19 december, 2 over half 9. Goedenavond. Kim Jong-il is dood. Zijn zoon gaat hem opvolgen. Maar achter de schermen heeft een vrouw de touwtjes strak in handen. Wie dat is, dat hoor je zo meteen. Ons eigen Floortje Dessing was een van de laatste Nederlanders die door Noord-Korea reisde. En het verbaast haar niet dat de bevolking zo hysterisch huilt om de dood van hun leider. En of dat allemaal echt is of geregisseerd, dat uh, vertelt ze hier rond kwart voor tien. En Erben Wennemars, die treedt mee voor de Olympische zomerspelen in Londen. En dit keer ging hij schermen met Bas Verwijlen. En Joris Kreugel, die ging vandaag voor het goede doel op stap. Ik ga de sauna in. Het is hartstikke koud weer. Niet voor mezelf, maar ik ga mee met de klusjesmannen... Ramon van en Sander ingaan. Want zij zijn deze week weer hard aan het werken... om heel veel geld in te zamelen voor Series Request. Sef, die heeft een nummer opgenomen met Hans de Boy. Je weet nog wel, vroeger van Annabel Diamant heet het nummer. Gaat hij zo meteen live spelen voor ons. Maar eerst even, Sef, hoe was jouw dag vandaag? Mijn dag was uh, kort. Kort? <laughs> ja, ik werd heel laat wakker. Uh, hoe laat? Uh, een uur of één. En toen, uh, ja, toen was ik alweer gelijk weer weg eigenlijk. Dus ik heb eigenlijk niks gedaan. <laughs> je hebt eigenlijk niks gedaan. Ja. Nou goed, je bent hier zo meteen ga je wel ja. wat doen. Tot zo. Tot zo. Eerst Luc ikink met uh, natuurlijk de update van uh, Today's Topics. Ja, uiteraard het nieuws over Kim Jong Il. Die is dood. Uh, het was glad vanmorgen en Sapingsfeed. But we unfortunately had no alternative. We ran out of options. En zo zometeen hoor je meer in Today's Topics. Eerst uiteraard op dit tijdstip altijd. Het sportnieuws. Gio lippens: goedenavond. Goedenavond. De competitie is zo'n beetje afgelopen. De eerste helft, tenminste, van de voetbalcompetitie. En dan gaat iedereen praten over transfers... Nou, in ieder geval is het duidelijk geworden dat Ruud Vormer het seizoen afmaakt bij Roda JC. De middenvelder is al een tijdje akkoord met Feyenoord over een contract voor drie seizoenen. Maar dat gaat pas in de zomer in. En Kerkrade kan wat Vormer betreft gerust zijn. Ik maak het seizoen af bij, uh, bij Roda. 100%. We hebben nu uh, lekker uh, winterstop. Lekker genieten, even op vakantie. En dan uh, moeten we weer fit zijn voor ADO. Roda heeft weinig in te brengen trouwens in de kwestie, want formers contract loopt aan het eind van het seizoen gewoon af. En Ramon Lewin van ADO Den Haag is voor drie wedstrijden geschorst. Hij kreeg rood in de wedstrijd tegen Ajax voor een overtreding op Eriksen. Hij is akkoord gegaan met het voorstel van de aanklager, drie wedstrijden dus en één voorwaardelijk. En de Italiaanse justitie heeft de voormalige aanvoerder van Atalanta Bergamo, Cristiano Doni en 16 anderen gearresteerd in het kader van een fraudeschandaal.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 En Nederland heeft er sinds gisteren weer een wereldkampioen bij. Plankzeiler Dorian van Rijsselbergen pakt in het Australische Perth goud. Hij kan er maar kort van genieten, want over een paar maanden alweer wacht het volgende WK. En kort daarna weer de Olympische Spelen in Londen. Weinig tijd om te genieten dus. Nee, het is een quickie. Dus, uh, maar dat geeft niet. Het, uh, ja, drie maandjes. Vier. vier maanden. Dus ik ga, ga proberen mijn best te doen om, uh, om te zorgen dat ik daar ook weer uh, een goede plek behaal. Misschien wel de eerste. De komende WK past niet zo goed in van Rijsselsberg voorbereiding op de spelen. Maar ja, dat geldt voor alle deelnemers daar. Dat was de sport. Geo, dankjewel. Radio 1, PNN Today. Kim Jong-il is dood. En zo'n lief Kim Jong-un, dat is de grote opvolger. Alleen die is nog heel erg jong, 27 of 28, dat is niet helemaal zeker. Maar achter de schermen is er gelukkig iemand die goed op hem let. Iemand die al heel lang veel macht heeft in Noord-Korea, namelijk zijn tante Kim Jong-hoe. De enige zus is dat van Kim Jong-il. Um, NRC-journalist Ingmar Friesema is de schrijver... van het beroemde Broer en Zus boek... waar ook een hoofdstuk over Kim Jong-hui in staat. Ingmar, goedenavond. Goedenavond. Wie is dat, die tante, die Kim Jong-hui? Ja, dat is een zusje van uh, de gestorven leider van Kim jong Il, Een vijf jaar jonger zusje. En in dezelfde maand dat uh, Kim Jong-un... de zoon over wie iedereen het nu heeft... tot vier generaal werd gepromoveerd... Mm -hmm. gebeurde dat ook met haar. En zij is de eerste Noord-Koreaanse... Vrouw die uh, vier sterrengeneraal is. En dat werd in het algemeen gezien als een teken dat zij een, een soort mentor moest worden voor Kim Jong-un. Ja, ja, dus dat was een beetje in het kader van dat Kim Jong-un al werd klaargestoomd om zijn vader op te volgen. En dan dachten ja. ze, achter de schermen moeten we er iemand erbij hebben. Dat was een beetje het idee, maar er kwam, kwam direct eigenlijk al het geluid dat... Uh, ja. We hebben allemaal beelden gezien nu van Kim Jong-un. Dat is een mannetje van uh, achter in de twintig. Hij heeft op een Zwitserse kostschool gezeten. Hij hield van skiën en van Amerikaans basketbal. Hij ja, moet nu in één keer leiding geven aan dat land. Um, en die tante, dus dat zusje van Kim Jong-il... Ja. die is gepokt en gemazeld in de Noord-Koreaanse uh, politiek, om het zo te noemen. Maar dat is natuurlijk heel, heel, heel bijzonder ook. Want het is al uh, grote, sterke vrouwen zijn er nou weer niet in Noord-Korea, geloof ik. Nee, precies. Um, ja, het is... Uh, dat is inderdaad bijzonder en dat is het enige zusje van, van uh, Kim Jong-il. En uh, Hij had een hele goede band met hun moeder en die moeder die zei, zorg nou goed voor dat zusje tot de dood jullie scheidt. Uh, en toen Kim Jong-il begon als uh, de geliefde leider, uh -huh. toen zei hij tegen het Centraal Comité over zijn zus dat Kim jong Un mijzelf is. De woorden van Kim jong Un zijn mijn woorden, haar bevelen zijn mijn bevelen. Okay. Dus dat is nogal een opvallende uh, blijk van vertrouwen voor, ja. voor zo'n soort tiran. Dus zij heeft echt, echt macht in Noord-Korea? Dat heeft ze ook letterlijk. Ze is al sinds 1988 aan in het Centraal Comité. Dat is eigenlijk de belangrijkste, belangrijkste bestuursorgaan van de, de Arbeiderspartij. Mm -hmm. uh, ze is minister van lichte industrie. En ze heeft ook nog een keer een man die uh, bij leven van Kim Jong-il werd gezien als de op een na machtigste man van Noord-Korea. Die is nu vicevoorzitter van de uh, Nationale Defensiecommissie. Ja. Dus, dus dat is een, een machtig stel. En uh, commentatoren zeggen dus ook... Uh, of zeiden dus al een paar jaar geleden... dat mocht Kim Jong-un vooral plotseling komen te overlijden... dat het dan helemaal niet zo zeker is... dat dat jonge zoontje uh, echt die masterheid gaat winnen. Dan wordt het chaos, zegt een, een man van de Zuid-Koreaanse Universiteit. Uh, want die, uh, Kim Jong-un zal wel eens het onderspit kunnen delven... tegen die, bijvoorbeeld die zus... En die is nu dus mentor. En dat is natuurlijk een nogal vage term. Daar kan je heerlijk allerlei kanten mee op. Maar wat bedoel je daarmee? Dat het, het zou nog zo kunnen zijn dat zij de macht grijpt? Nou, het is natuurlijk niet een, een, een machtswissel zo, zoals het hier zou gaan bij, um, bij een politieke partij. Hè? Uh, het is een, uh, een, een dictatuur. Uh, het is wel de bedoeling dat hij dat wordt. Maar uh, er zijn natuurlijk allerlei... Uh, uh, machthebbers die belang hebben bij het, het, het nu. En die daarmee aan de gang willen. Ja. En die zus is, is daarvoor natuurlijk, uh, iemand die al jaren heeft aangestuurd tegen de macht. Uh, en op wie, uh, uh, uh, van wie Kim Jong-il zelf eigenlijk altijd een beetje bang werd. Maar goed, de bedoeling is natuurlijk achter de schermen dat zij haar kleine neefje langzaam klaarstelt. nou ja langzaam, hij is nu de, de grote opvolger, ja, maar in ieder geval dat, hem een beetje begeleidt achter de schermen. Ja, dat is, dat is uh, ja goed, het is moeilijk te zeggen wat nou officieel de bedoeling is, maar ja. daar lijkt het wel op inderdaad. Um, maar um, bij, uh, in dictaturen kan dan wel eens de bedoeling ineens heel anders uitpakken. Ja. Om Rond uh, kwart voor tien gaan we het uitgebreid hebben over uh, Noord-Korea op dit moment. En ook over natuurlijk over de grote opvolger, dat uh, kleine zoontje van 7 of 28, hè? dat weten we dus niet zeker. Ja, ik denk dat hij wel 28 is Oh, Jij ja, denkt van wel. <laughs> hoe, weet, hoe weet je dat? Nou, omdat uh, vorig jaar, uh, omdat hij vorig jaar 27 was. <laughs> ja, nee, dat is een hele goede relatie. En dat is meer dan ja, ja. een jaar geleden. Ja, okay. ja is duidelijk. Goed. Dankjewel, NRC-journalist Ingmar Friesema... Dus over die enige zus van Kim Jong-il. die aardig wat macht heeft in Noord-Korea. Dankjewel. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Live hier in de studio. En ik ben er blij, blij mee en trots op. Chef met diamanten. Yes. Mijn ogen doen pijn. Mijn zonnebril heeft een zonnebril. Shine. Ik kijk in de spiegel als ik zonne wil. Ah. Want ik ging van best lekker gaan, tot op motherfucking hits zijn mijn stekker gaan uh, Ochtend, ik word de wekker gaan, opstaan, ik moet weer naar nieuwe plekken gaan Meer mensen blessen, meer mensen zeggen, self is de beste, maar ik wil niet opscheppen Ik ging van hangen, lopen in blokjes, naar het open van riemen met blokjes De op, non-stop zet ik dingen op slot, tracks, chicks, the game, noem maar op, uitgaan niet te veel nadenken. Nadenk je na echt dat ik nadenken nog wil nadenken? Na never, een aandenken, een kaartertje, maar whatever. Een op de mic. Vanuit mijn diamanten schedel heb ik vlinders in je buik. Oh, en ik hang slingers in je huis. Maar denk maar niet dat ik kom zingen op je vuif. Want ik heb het veel te druk. Ik ren van hot naar red, ik heb te veel geluk. Yeah, en met een beetje drugs. Lijkt het dan snel vind ik de hemel kus. Dus rekeningen laat ik liggen. Veel te druk met handtekeningen fixen. Contracten, smondtakten. Ik blijf veel liever op de zon wachten. Ik kijk naar boven, maar ik zie daar de regen Met pakken uit de hemel komt het naar beneden Het regent Yes. Sef, jongen, kom zitten. Ik ga niet klappen, want het is altijd heel gênant. om dus zit ik hier met eentje te klappen. Tenzij de, tenzij de hele band meeklapt. Kom op meeklappen. Ja, ja. ja. Kijk, dat klinkt beter. Sef, live met Diamanten. Yes. Live ook allemaal gespeeld ook. Hè? Ja, klopt. er ja. even erbij worden gezegd. Ja. Ja. En uh, wat wel leuk is, um, die stem die je dan hoort, ja. Ja. dat ben jij niet. Dat, dat is Hans de boy, de, boy. Dat ben jij ook, maar ja. dat is ook Hans de Boy. Ja. En die kennen we natuurlijk nog wel van lang, lang, lang geleden. Annabel. Mm -hmm. ik, ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde dat ik dacht, leeft die man nog? Hij leeft nog, ja. Kijk, wat is er met hem van hem geworden? Uh, hij maakt nog steeds muziek, maar hij woont in Thailand. Okay. Uh, hoe, hoe heb jij hem gestrikt hiervoor? Uh, gewoon gevraagd eigenlijk. En toen, uh, toen zei hij: ja, ik wil het heel graag doen, alleen ik woon in Thailand. Dus dat is wel een issue. <laughs> maar toen had ik, uh, had ik heel toevallig al een ticket geboekt naar Thailand, drie weken daarna. Hmm. Dus toen ben ik naar hem toe gegaan en toen hebben we dat opgenomen. Grappig. Oh, grappig ja. Maar hij kan niet met je op tour ofzo. Of zo. kan wel. Want uh, dat is een beetje lastig. Ja, dat is, het is ingewikkeld, ja zeker. Maar dat hoeft ook niet. Nee, tenzij je Big in, in Thailand wil worden. Dat, uh, dat zou <laughs> heel bizar zijn wel. Zou dat kunnen? Jouw muziek in Thailand? Volgens mij ik niet. Ik denk het niet. Ik heb nee. daar alleen maar hele, hele rare muziek gehoord. Ja. Even, um, we hebben een compilatie gemaakt van. Want mensen denken misschien, Chef, Chef, hmm, Hoe kan dat? Wie is dat? allereerste album is net uit, maar je hebt al heel veel gedaan. Mm -hmm. Even een compilatie van de nummers waar jij in zit. Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen Dan denk ik, had ik maar een tijdmachine, tijdmachine Maar die heb ik niet eens te leven En ik weet dat dit te leven is En ik weet niet of het nog lang duurt Want zolang het er nog even is Geniet ik ervan, elke dag Ja ja, dat was het allemaal. En dat laatste is natuurlijk van, uh, van De Leven. Zo heet het nummer, zo heet het ook De Album. Uh, de... ah, dan gaat het al mis. Dus, dat heb je vaker gehoord, ja. Ja. Hoe, hoe vaak proberen mensen je nog te verbeteren? Uh, maar mensen verbeteren me inmiddels niet meer. Maar die, ze, proberen, ze willen nog steeds wel weten waarom het zo is. Ja, ja. Nou, en dan, en dan, uh, nog een ja, keer, ja. Uh, Doe nog maar. <laughs> ja, ja, goed. Nee, gaat, nee, ik zat erover te denken. En toen dacht ik, ja, moet ik dat dan vragen? Wat, wat en, denk jij? Wat denk ik? Nou, ja... ja um, nou ja, ik denk dat je, dat je dacht... Uh, het leven, dat is saai. Want het leven klinkt zo ja. suf. En mijn leven klinkt misschien een beetje... te stoer of ja. zo. Ja, het is, het is is een beetje middenweg daar te zien. Nee, ja, het, is, het, is meer, het gaat ook niet over het leven. Dat zou een beetje gek zijn als ik... een album zou maken Warum? over het leven. Ja, wat weet ik daar nou van? <laughs> zeg maar, ik ben 27, ik kan niet vertellen... hoe iemand anders zijn leven in elkaar zit. Ja. En omdat ik hem... Uh, omdat ik het... Uh, uh, omdat ik best wel een gek leven heb. Een soort van omgekeerd leven, vandaar de leven, en ik vond het ook gewoon tof klinken, ook omdat zeg maar het de meest pretentieuze titel die er bestaat, maar dan met een fout in. Ja, maar ja. dat vind ik tof. Ja, dat dat, dat, dat, dat zei ik net al even tegen. Ik zat op YouTube te kijken naar de clip en, uh, en zag ik al die comments eronder. Ja. en dan er zijn hele discussies tussen mensen. Ja. Van Ja, dat snapt die gast dat nou niet en uh, nee, sukkel, uh, natuurlijk uh, wel. En, uh. maar dat maar het is toch... heel grappig. Sommige, er zijn best wel veel mensen die het direct begrijpen zonder uitleg, ja. um, waar ik er dus er andre, niet eens van was. was. Nee, <laughs> nee, maar dat is ook, dat is helemaal niet gek. Um, ik had juist verwacht dat nog meer mensen het niet zouden begrijpen. Uh, dus eigenlijk valt het wel mee. Maar het is ook wel heel... Uh, je hebt net uh, de State Awards, heb je net uh, geloof ik... Beste album, beste... Uh, beste uh, single. Beste single, beste ja. clip, allemaal voor de leven. Uh, nee, ik had alleen beste single volgens mij. Ah, volgens mij niet. Of staat het verkeerd op? Ja, uh... nee, staat het verkeerd op. <laughs> <Okay>. <laughs> maar um, het is natuurlijk ook wel iets waar je van tevoren een beetje over hebt nagedacht. Van, ja, als ik dat dan zo doe, de leven, dan uh, wordt nee, daar ik wel heb flink dat... over gepraat. Nee, ik heb dat niet daarom gedaan. Ik dacht eigenlijk gewoon, ja, dat, dat, dat met een beetje uitleg snappen mensen dat wel. Maar <laughs> okay. ik moet het elke keer overal uitleggen. Even nog een stukje van op je album zing je ook dat je geen 9 tot 5 baan wilt. Ik zie allemaal zake mannen. Ze kijken serieus. Ze maken plannen. Verschrikkelijk saaie plannen. Ik wil nooit. <laughs> je zegt net van, ik heb een heel gek leven. Ja. Uh, uh, nou ja, je bent muzikant, dus uh, ja. niet zo heel doorsnijd leven. Ja. Maar dat heb je ooit wel gehad, want je, tof, ja, je hebt toch honderdduizend nou, baantjes gehad? Ik heb en... wel gewoon uh, ander werk gehad. Maar, dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik niet hele nare baantjes heb gehad. Dus dat had ik best wel leuk werk. Maar dat was Wat ik deed had, je dan? Ik, uh, ik werkte heel lang in een trauteur. Ik heb bij een reclamebureau gewerkt. Ik uh, was uh, freelance grafisch vormgever. En, en al die maar tijd was je mijn... al met muziek bezig? Uh, ja. En wat was het moment dat je dacht... en nou ga ik er wat van maken? Nou, op een gegeven moment toen... Uh, toen ik deed eigenlijk al die andere dingen nog erbij... grafische vormgeving, omdat ik het leuk vond. En op een gegeven moment had ik gewoon geen tijd meer... om dat te doen, omdat die muziek zo hard ging. En toen, toen heeft... Ja, die keuze heeft zichzelf gemaakt eigenlijk. <laughs> ik moest wel stoppen met die andere dingen. Omdat ik het gewoon te druk had met muziek. Ja, en toen in één keer... Het, je ja. Toen is het mag. heel hard gegaan. En hoe is het? Want ik, ik kende jou eerlijk gezegd ook nog niet. En dan blijkt dat je een hele, een hele muzikale carrière al achter je hebt liggen. Heb je hard moeten knokken om hier te komen? Uh, ja, hard knokken is een beetje. Nou, ik denk dat er de mensen zijn die het wel moeilijker gehad hebben. Uh, maar het is wel hard werken. Dat wel. En nu kan je ervan leven? Ja stoer. Ja. <laughs> en nu ga je met mensen als Hans de Boye. Wat ik trouwens wel opvallend vind, dat wilde ik nog wel even vragen, hoe kom je, ho, hoe zo in godsnaam, niks verkeerd over Hans de Boye hoor, maar dat is uit mijn jeugd en ja. ik ben nog even wat ouder dan jij. En toen, ja, en toen was het al een beetje albollig. Ja, ik, ik ging, ik zocht het laatst even op. Ik zei dat Annabel uit 1984 komt. Ja. Ik kom ook uit 1984. Ik vind het gewoon een heel mooi liedje. Ik, en daardoor, daarvan kende ik hem. Um, en omdat het nummer een beetje die een soort jaren tachtig sound heeft... dat ik: Het lijkt me tof om iemand met die feel uh, het refrein te laten zien. Ja, maar het is wel ook een risico, denk ik. Want ik uh, bedoel... Uh, right, maar ik heb het niet gedaan omdat ik dacht... oh, dan wordt het een hit of zo. Maar gewoon omdat ik... Het nee, maar ik bedoel verpakken. risico. Je, bedoel, jouw fans. Je, bedoel, je hebt nu een album gemaakt ja. wat meer... Nou ja, ik, ik las erover meer... Pop georiënteerd, dus ja. al wil jij het zelf zo niet noemen. Maar het is in ieder geval wat, ja. voor een wat breder publiek. Ja. Natuurlijk best wel de kans dat mensen dan zeggen... Ja, die Hans de Boy, wat is dat voor een... Uh... Ja, maar dat maakt me niet uit. Um, ik denk dat als mensen het horen en gewoon die stem mooi vinden... dan maakt het niet uit of ze hem kennen. Ik ga niet Marco Bersato dat rifijn laten zingen... Uh, als het er niet bij past. En hij dacht meteen, ik doe het. Ja. Ik vind het een bijzonder, uh, ik vind het. Dankjewel. Ik vind het, uh, ja, nee, ik vind het een, een leuk nummer ook. En Dank ik je, vind hoor. het bijzonder dat je dat je. Het lijkt me leuk als je wel een keer met me gaat optreden. Dat zou ik ook heel leuk vinden. Ik ga het wel proberen. Sleur hem hier naartoe. Ga ik helemaal doen. Dankjewel, Stef. Succes. Dank je. Radio in the Today. Yes, wat gaan we doen? Wie beoordeelt de kredietbeoordelaars? Dat is een uh, moeilijke vraag, en die hoor je zo meteen in durven te vragen. En je kan er niet onderuit, je zal het ongetwijfeld gemerkt hebben... Service Request is weer begonnen. Elk jaar samen, Nederland geld in voor het Rode Kruis. Dit jaar voor moeders in oorlogsgebieden. Um, maar wat was nou de eerste hulpactie van het Rode Kruis in Nederland? Dat hoor je iets na negenen van de directeur hemzelf. Maar eerst zoals altijd nu de dag van Joris Kogel. Serious Request is deze week weer begonnen. Het Glazen Huis, dat staat in Leiden. En uh, binnen een week moet er weer heel veel geld worden opgehaald voor een goed doel. Op radio en op televisie. En op televisie is een heel klein onderdeeltje Dat duurt maar vier minuten, vijf minuten. En dat zijn de klusjesmannen. En die vind ik echt waanzinnig leuk. Sander ga Ramon verkoeien. Als een soort Laurel en Hardy doen ze door het hele land klusjes om geld op te halen. En ik ga met ze mee. Even kijken, achter de schermen. Het is lang geleden dat ik zo een interview heb gemaakt, uh, Sander. <laughs> nou, ik zag jij nog in je Gaan oh, lopen? Op mijn slippers. Op je slippers, met je jas aan. Steenkoud. <laughs> ja, je bent een rare vogel, hè? Maar, we zijn hier. We zijn in Warmond. Dat is uh, om en bij 10 kilometer van Leiden, denk ik. En uh, we zijn nu bij Sauna Warmond. En daar gaan wij vandaag uh, onze eerste klusje doen. En, uh, ik ben wel zin het een beetje te kijken, wat voor grappen kun je maken in de sauna? Jullie hebben helemaal geen voorbereiding getroffen? Nee, helemaal niks. Dus uh, we weten ineens wat we gaan doen zo direct. Dus, dus echt, uh, we stappen erin en we krijgen de klus te horen. En dan gaan we geld inzamelen voor het goede doel. Ramon had één ding moeten voorbereiden. Hij had namelijk slippers moeten meenemen. <lacht> en zelfs dat heeft hij niet gedaan. <lacht> nee. Hij heeft er gewoon lak aan. Want hij heeft schoentjes aan. <lacht> ja. Nou, we zijn inmiddels in de sauna aangekomen. Achter de klusjesmannen aan. Maar we gaan nu gewoon de reeks heel volgen. We zijn er wachten. Nee. <lacht> Ik ben volkomen ontspannen. Ja, Sander vindt, uh, wel, ja. en Ramon. Ah, en de is van doen. de sauna staan hier. <laughs> en die gaat nu een opdracht geven. Tik hem aan, een vrouwen. Tik hem aan, houden. Tik hem aan, vrouwen. Nou, Margriet. Jullie komen hier vandaag klusjes doen, heb ik gegeven. Ja. Begrepen. ja ik Jullie ook. gaan een uh, hamampakking geven. Oh. En een pedicure. Dit ones voor mama. <laughs> Sander en Ramon in de Haman, ze hebben een pest en man aan. Nou, dat lijkt eigenlijk een beetje op een schots rokje of een theedoekje om in middel. En er komen zo twee dames die gaan liggen op stenen tafels en uh, die gaan ze onder andere scrubben. Maar uh, doe je radio. Was is het een verandering. Nou, radio is wel veel directer, en het is, veel, uh, het is meer één op één. Weet je, als je nu ziet, dan moet je een sennetje om, met het lichtje en de radio ga je gewoon zitten. Je gaat wel voorbereiden, maar je kan gewoon beginnen. Je hebt CD's, je hebt een computer en dan kan je al een heel behoorlijk programma maken. En ik komt gewoon hier heel veel bij kijken altijd. Dat heeft ook meer impact. Alleen wel dat je met radio zijn de luisteraars zijn echt meer je vrienden ongeveer. Die staan ook elke dag in de file luisteren. En die kunnen alles meezingen. En, en... en hoe lang doe je het werk al Els? Uh, twee jaar. Leuk, lekker? Ja. Leuk. Nobody else can talk so Nobody else can walk the way. Het is eigenlijk super flauw, maar dat maakt het ook zo waanzinnig leuk. Nou ja, dat. Ja. Terwijl ook heel veel mensen het echt niet leuk vinden hoor. Die kunnen het niet waarderen. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Ja, dat kan ik me ook eigenlijk wel voorstellen hoor. Dus... Als je appels eet, Els. Ja. <laughs> eet je ook Els toch? Wat moeten jullie nou nog doen deze week? Ja, dat weten we niet. Wat halen jullie nou zo'n beetje gemiddeld op? Ja, dat is heel verschillend, hè? Want we hadden uh, vandaag bij de Dixies hadden we 3000 euro. Ja. Maar nu uh, weten we niet wat, wat we krijgen. Maar het is niet zo dat wij heel erg uh, nu kikken op de grote bedragen. Hè? Toch, het is in deze barre tijden, want dat is het. Ja. Nou. Dan uh, is, is een check van 3000, vind ik al heel veel geld. Uh, volgens mij moet je niet zien als een competitie. Volgens mij moet je meer gewoon uh, met alles heel blijvende zijn. Ja. Ik werk al tien jaar in de media. Bij MTV gezeten, Binnen natuurlijk. En, en, en heel af. Je hebt van die dagen dat je denkt van nou, ik ga werken. Maar ik heb nog nooit... 1 seconde, uh, geen zin gaat in de klusjesman. Tik hem afhouden, tik hem afhouden, tik hem afhouden. De dag zit er weer op, de heren hebben duizend euro ontvangen hier in Warmoed van de Sauna-eigenaressen. Achter de schermen, je ziet het plezier en het enthousiasme, en dat staat af op de buis. En ik vind het leuk, de klusjesman. Bye. Ik hoorde helemaal niet dat dit nummer dus in het Frans is. Je <laughs> hebt er ook gewoon een Engelse versie van. Maar ja, toen ik even goed ging luisteren. Vrek, Ben Loncle Sol, Solman. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er altijd... hashtag durf te vragen achter. Wij beantwoorden we iedere dag een vraag van Twitter hier in BNN Today. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Het JW Delftma vraagt... wie beoordeelt de kredietbeoordelaars? Hashtag durf te vragen. Ik ben Turnus Brozes, econoom bij ING. Kijk, je kunt het een beetje vergelijken eigenlijk met de Michelin-gids. Bij de Michelin-gids, nou, de recensenten van de Michelin-gids... die gaan door het hele land en die bezoeken restaurants... en die kennen daar dan sterren aan toe. En ja, uiteindelijk zijn het de kopers en de gebruikers van die Michelin-gids... die bepalen ja, hoe nuttig ze die gids vinden. En zo is het eigenlijk met de kredietbeoordelaars ook. Kijk, als zo'n kredietbeoordelaar... Nou bijvoorbeeld van een bepaald bedrijf zegt van nou, dit is echt helemaal top. En stel nou dat dat bedrijf dan een jaar later dat het daar gewoon heel slecht mee gaat. Ja, en dan zeggen beleggers, ik heb het aandeel gekocht. Omdat die kredietbeoordelaar zei dat het goed was. En nu blijkt het helemaal niet goed te zijn. Dus de reputatie, die is echt heel belangrijk voor zo'n kredietbeoordelaar. Om heel goed en heel nauwkeurig zijn werk te doen. Want ja, anders dan gaan ze uiteindelijk gewoon failliet. Dus het zijn echt die beleggers die beoordelen of zo'n kredietbureau zijn werk goed doet. durf te vragen. Morgen weer eentje. Um, komt hij net binnen, Erben Wennemars. Zometeen is hij er na negen. En uh, hij heeft weer een, een reportage gemaakt met mensen die naar de Olympische Spelen gaan. Dus hij heeft geschermd. Um, dat zo. Wie nog meer Floortje Dessing over en Frans Timmermans over Noord-Korea. Floortje is er natuurlijk net geweest. En Lukie King. Ja, Luke. Ja, ja, Luc. En Lukie King. Met Luc. En Met